NOS Nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KLM probeert dit weekend alle passagiers die ergens zijn gestrand weer thuis te brengen. Zo'n 15.000 KLM-reizigers zitten nog vast op buitenlandse luchthavens als gevolg van de aswolk boven Europa. Op de website van de luchtvaartmaatschappij zit sinds gisteren een speciale breng me thuis knop. Die is bestemd voor 1000 tot 2000 gestrande reizigers die nog geen hulp hebben gevraagd. Zes partijen houden dit weekend hun congres met het oog op de verkiezingen in juni. Het CDA is gisteren al begonnen. Toen is besloten dat de partij definitief niets wil veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. De VVD, de SP en de ChristenUnie beginnen vandaag met hun partijbijeenkomst. En morgen zijn de congressen van de PVDA en de Partij voor de Dieren. Dat laatste achter gesloten deuren. Griekenland had sneller financiële hulp moeten vragen aan de internationale gemeenschap. Dat heeft president Welling van de Nederlandse Bank gezegd tegen de NOS. Door het getreuzel is de economische situatie van de Grieken verslechterd, zegt Wellink. Gisteren deed Griekenland officieel een beroep op het noodpakket... van 45 miljard euro aan leningen tegen een lage rente. In de Amerikaanse staat Arizona is een omstreden wet aangenomen... waarmee illegalen moeten worden aangepakt. Tot nu toe was illegaliteit een federaal misdrijf... en mocht de lokale politie geen illegale aanhouden. Door de nieuwe wet mag dat in Arizona nu wel. Tegenstanders zijn bang dat mensen er vooral op hun huidskleur worden uitgepikt... President Obama laat bekijken of burgerrechten worden geschonden. Een rechter in Utah heeft toestemming gegeven voor een executie door een vuurpeloton. De ter dood veroordeelde Ronnie Lee Gardner kon kiezen tussen een dodelijke injectie en de kogel. Utah is de enige Amerikaanse staat waar dat nog kan. Het komt helder voor dat een gevangenen door de, voor de kogel kiezen. De laatste keer was in 1996. Gardners executie staat gepland voor 18 juni. Het weer, de dag begint koud met temperaturen rond het verstand. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. ZFM nu U, de nacht. You had my heart and will never be a world apart.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 stand We're <laughs>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 het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. To, life. Live. Live. Dit is 20 jaar ZFM.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 Mensen. Hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruiksaanwijzing op sieren.nl. Een levert ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl starting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 In dit licht zijn we nauwelijks ouder Even een stilte, dan lachen we pas Een voor een, en druppel dit binnen De mannen van toen verander nooit Maar toch is er nog zoveel